NOS nieuws van 2 uur. Raymond reem, reem met het NOS journaal. In de Irakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 31 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Tijdens een druk bezochte religieuze bijeenkomst van Shiite blies bliezen terrorist zich op. Er zijn ook vele tientallen mensen gewond geraakt. De aanslag was in het noorden van Bagdad.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 In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Hilversum en Buntschoten, 5 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam bij Eén Brugge, 7 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is bij Knoop en Bad Batouverdorp een ongeluk gebeurd. De rijstrook is dichter, is ook een lichtmast geraakt en je hebt ongeveer een kwartier op daardoor. Op de A27 Utrecht-Breda in beide richtingen bij de brug bij Gorkum 5 kilometer. Richting het noorden heb je een kwartier op onthoud, richting het zuiden 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En de muziek die we vanmiddag draaien is weer lekker, waaronder deze van Michael Jackson. Wat mij betreft nog steeds een van de betere platen van deze Michael Jackson. Je hoorde the Wall op de zaterdagmiddag bij CFM. Zo dadelijk gaan we naar het circuitpark voor naar Willem van deze. Want hij is dit weekend op het circuit voor de DNRT-finales. Maar eerst Coldplay, Adventure of a Lifetime. Ja, hij heeft heel veel mooie hits gemaakt. Waaronder de, de plaat die je juist hoorde bij CFM Sanford. Dat was Adventure of a Lifetime. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, het is twee. We schakelen live naar het circuitpark Sanford. Want ze daar vinden dit weekend uh, op het circuit dus uh, de finale plaats van uh, de DNRT. En aanwezig uh, voor ons is Willem van deze. Goedemiddag Willem.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 Vollenbrecht met op de tweede plaats uh, wederom uh, Marcel Dekker. Kijken we even naar de overige titelkandidaten. Julie Verzwijver ligt vierde, vijfde. Net achter hem de andere van de drie titelkandidaten, en dat is uh, Ruby Schilde. Kijken we ook nog even naar een andere Sandports-deelnemend uh, team. Uh, Racing uh, bij Huier. Uh, gereden wordt daar door uh, van den Keil en uh, Tim Koemans.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 Do I die? Ja, het blijft uh, altijd wel al aparte muziek, de muziek van Kovacs joh, uh, de digging. zodra krijg je het zoveel nieuws in het kort van ons. Maar eerst nog even een lekkere disco klassieker van de Breakfast Club. Hier is Ride right on Track. Jaren 80 werden heel veel maxi-singles gemaakt. Zou ook deze single ruim 7 minuten duurt als ik hem totaal voor je zag gedraaien. Gaan we dus niet doen, Jorden, The Breakfast Club en Ride on Track. Het is tijd voor Zandvoorts Nieuws in het Kort. Want er is alweer het een en ander gebeurd, Albert jan Ja, Zandvoorts Nieuws in het Kort wordt een beetje moeilijk. Want er is, er is zoveel nieuws. Ja, ja, ja. ja, dus, ja, ja. Uh, maar goed, dat wordt nog door de komende drie uur door uh, nog meer geïnformeerd... over alles wat er allemaal in Zandvoorts aan gebeurd is en staat te gebeuren.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 Uh, zijn zij weer retour naar de kazerne gegaan. En uh, drie architectenbureaus... AG Architecten, de Blaise Architecten en Springtij Architecten... hebben een ontwerpsvisie ingediend voor de gemeente... een, een integrale... On, uh,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 Maar en, dat... en die gaan het weer voorstellen aan de raad. En die kunnen, ook... en die kunnen uiteindelijk beslissen van wel of niet mee eens. Oh, Oké, okay. bedankt, ja. bedankt voor deze toevoeging. Oké, okay, alsjeblieft. Het zoveel als nieuws in het kort is na te lezen op de CFM app. Download hem nu in de Play Store, App Store of de Windows Storm. dadelijk gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst Frans.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 If I were some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 I'm a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 Ja, ik ben er wel, inderdaad. En uh, als ik in de hoes bij uitpas, dan moet je me maar, maar excuseren. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik ben inderdaad verkouden. Dan gaat Zandvoort en dat is... Oh, bijna. Goed, uh, we schijnen bij de wedstrijd. Zandvoort uh, tegen blauw-wit uh, uh, beursdengels.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 mis ik heel even. Goed, uh, de corner is genomen. Een slechte corner geweest. Uh, het kan uitverdedigd worden, verdedigd worden door Blauw-Wit Beursbengels. En nu is het Zandvoort. Een goede uh, actie van uh, Naartje Berg daar. De dekker die probeert daar die bal te krijgen bij uh, Koen Magielsen. Magielsen kan er niet bijkomen. Gaat wel vier de Vier voet van Blauw-Wit Beursbengels over de zijlijn. En Koen Magielsen die, nee, die gaat het toch zelf nemen.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 We'll De signal van UB40. Jawel, Albert-Jan, heb je nog nieuws? Jazeker, mooi. Hoe is met jouw uh, financiële positie? Uh, nou, <laughs> daar heb ik het liever even niet over. Dat was ook een... Zat uh, je niet verwacht, deze vraag? Nee, helemaal niet. Maar de financiële positie van Zandvoort is wel verbeterd. Oh, oh gelukkig. Uh, die, verbetert ook, die verbetert in 2017. Dus jij gaat er ook op vooruit volgend jaar.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 this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 was hem, de zinger van Steel en Crazy. Ja, zo vlak voor het duurzaam weer. Van drie uur schakelen we nog een keertje over naar Duitsersveld. Naar Joop Fres. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met SV Stanford, Joop.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 Reportage waren uh, niets meer gedaan. Eigenlijk dus het spel is meer en deels op het middenveld, en ja, dan zijn ze gelijk aan elkaar. En dan, dan moet je natuurlijk oppassen voor snelle uitvallen. En dat, uh, dat is voorlopig is dat niet het geval. Dat zeg ik dat uh, nu, je zegt direct een uitval van blauwe beursbengels over de uh, rechterkant van het Sanfatse veld. Uh, Kamp die bal voor, en gelukkig, gelukkig, gelukkig kon uh, Koen die bal met zijn uh, hoofd aanraken, en daardoor kan het Sanfat nu uit gaan verdedigen. En dan gaat